President Obama heeft een nieuwe gezant voor het Midden-Oosten benoemd. Het is David Hale, die tot, nu, die tot nu toe waarnemend gezant was. Hij wordt de opvolger van George Mitchell, die de afgelopen twee jaar heeft geprobeerd... het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen weer op gang te helpen. Mitchell is 77 jaar en had al aangekondigd dat hij na twee jaar zou terugtreden. Het vredesproces zit al jaren muurvast.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. We vliegen voort in deze mijnacht tot zeven uur in de ochtend. En hopen natuurlijk onze passagiers onderweg op onderhoudend radiomateriaal te trakteren. In dit uur is dat volgens mij zeer zeker ook weer aan de hand. Het is Flip van der Schali in een aflevering van De Duvel is Oud. De striptekenaar, acteur en presentator, geboren op 16 mei 1923 begon zijn omroepcarrière bij de VARA. Was verbonden aan de hoorspelkern, maakte de overstap naar de AVRO... en werkte daarmee aan het succesvolle amusementsprogramma... de bonte dinsdagavondtrein. Hij was tevens bedenker van diverse televisiespelletjes en maakte reclamespots. Gastheer Joop Landré is in deze bijdrage van de Tros uit 1994 nee, moet ik zeggen, in gesprek met hem over zijn leven en werk. Flip van de Schali overleed in 1999 op 75-jarige leeftijd. Hij is nu even terug en heel dichtbij en dat geldt ook voor presentator Joop Landré. De Duvel is Oud. Een programma voor volwassenen en hun ouders. Presentatie Joop Landree. Goedemorgen, dames en heren luisteraars in Nederland, België... en heel Europa. Uh, ik wil deze uitzending toch beslist niet beginnen... Zonder een heel enkel woord te wijden aan de helaas zo verleden voorzitter van de oude Jongs Club. U kent die naam, we hebben daar leden van in ons programma vaak gehad. Herman Velderhof, een uitermate bekend man die heel veel reportages in zijn leven heeft gemaakt. Een NCRV'er, maar vooral een radioman en hier. En een fantastische voorzitter, waar we hebben heel erg om hebben moeten lachen. Wij wisten de laatste maanden al dat het helaas niet goed met hem ging. Maar toch nog vrij onverwacht is hij overleden. Herman wordt morgen begraven op de begraafplaats Zuiderhof in Hilversum. Vandaag wordt het, en dat is wat in tegenspraak met deze eerste woorden... een heel speelse uitzending. Dat komt niet... Alleen omdat onze studiogast Riek van der Wulp... een heel leuk boek heeft geschreven... over allerlei straat en andere spelletjes in de jaren 40 en 50. Maar ook omdat onze mannelijke gast talloze spelletjes op de televisie... en hebben het over de jaren 70, 80 betrokken was... en ook nog steeds is. Alleen al honderden malen bij het Wie kent het niet... Wie van de drie? En die grote man is natuurlijk Flip van der Schalie. Mevrouw van der Wulp. Flip. Mag ik Flip zeggen? Ja, gaaf. Makkelijk, hè? Uh, van harte welkom. Nou ben ik onbeleefd, mevrouw van der Wulp. Ik begin met de man. Hoewel, als ik op de leeftijd let en de oudste voor laat gaan... dan zit ik natuurlijk weer goed. Uh, Flip, jouw naam zien we nog steeds op de aftitelrol van tv-quizzen. Maar op de middelbare school ben jij al aan het maken van amusement begonnen. Dat is dus al een hele oude zaak. Ja. En dat zat hem in het feit dat op de vijfjarige handelsschool... die nou eh, Economische Hogeschool heet... onder andere Wim Iwo zat en Karel Prior... en Just. wij vonden het altijd nuttig en nodig om veel amusement te brengen. Ja. Op de feestavonden. En dat deden we dan ook. Uh, hoe heette dat ook weer? Na de oorlog hadden jullie... Een... Ja, de Jonge Zes heette dat. De Jonge kabbers. Zes. De Jonge Zes. Ja, inderdaad. Uh, intussen zit er bij jou ook nog een aantal kunstnijverheidsschool tussen. Ja. En... Want je hebt ook tekentalent. Nou, uh, talent weet ik niet. Ik, ik maak veel strips en zo. Maar ook op die kunstnijverheidsschool, die nu Rietveld Academie heet... zat de zoon van Kees Pruijs. De naam zegt u misschien wel iets. Mr. Doodle. Ja, ja. En daar zat ook Jan de Klerk. En ook daar deden we weer aan het cabaret. Dus ik ben eigenlijk ingedrongen, om het nou maar zo te zeggen... Ja maar, ja, maar ik hou vol dat ik tekentalent heb. En ik zal ook zeggen waarom ik dat uh, volhoud. We hebben een paar weken geleden een uitzending gehad over het boek van Joost Spier. Ja. Ja? Ja. En daar is duidelijk geworden dat Flip van de Schali schitterend Joost Spier kan, ja moet ik dat zeggen, imiteren. Nou, ik wou dat ik het kon, maar ik uh, maar heb een grote bewondering voor die man. En uh, ja, als je bewondering voor iemand hebt, dan doe je wel eens iets na van hem. Ja. Maar ja. in ieder geval, je hebt niet gezegd... Dus, ik moet nu een keuze maken tussen cabaret of tekenen. Nou, neem dan maar cabaret en toedeel, als je ja. wilt. Ja, dat geloof ik ook, dat het meest juiste uitgangspunt is. Ja. Uh, ja, jouw naam, Flip, wordt ik denk nog altijd hoor, geassocieerd met de AVRO. Met Wie van de Drie, met de in zijn met Koek en Dinsdagavondtrein, met Koekenij. Maar jouw omroep debuut lag, als ik me niet vergis, bij de VARA. Ja. Ik heb een tijdje gewerkt bij het gg cabaret En dat heette GG omdat het betekende dat het gaat goed. En dat was nogal in die tijd een, een, een rood cabaret. En eh, datzelfde cabaret had elke week op zondag. een half uur uitzending op de Vara. En zo is het begonnen eigenlijk. Juist. En daar ben je vijf jaar de hoorspelkern geweest. Ja. Dat deed je ook van alles, hè? Ja. Ook inderdaad. serieus werk. Ja, veel serieus werk. Want er waren hele grote hoorspelen van Esther Vries en Kommer Klein. En nou, noemt u maar op. En uh, inmiddels was het zover dat de Afro interesse had om uh, mij uh, in dienst te nemen. En toen dacht ik, ja, zal ik dat nou wel of niet doen? En op een goede dag kreeg ik de lijst thuis van de werkjes die ik maken moest op die dag. En dat bestond uit drie korte hoorspelen. De ene stond F. van der Schadi, tachtigjarige. En dat moest ik dus heel oud spelen. <lacht> in het tweede hoorspel stond een vierjarige jongen. Dat was ik dus ook. En het laatste was een schoolradio. En dat ging over cement. En dat begon altijd van... meneer, mevrouw, jongens en meisjes... we zullen het nu eens over cement hebben. En toen dacht ik, ja, op één dag die drie dingen... ik denk maar dat ik naar de Havro ga. <laughs> die is ook wel een merkwaardige combinatie. Ja, inderdaad. Vier jaar, tachtig jaar in de school. Nou, ja. En toen ben je naar de Havro gegaan. Ja. Uh, Mocht je ook nog wel eens snabbelen? Iedereen luisteraar weet wat snabbelen is. Nou, dat, dat mocht je acht keer uh, in de maand. En dat was heel leuk, want er waren dus allerlei leuke snabbels ook bij. Een programma voor de VARA, de Bonte Dinsdagavondtrein voor de AVRO... de Steravond voor de NCRV en ga zomaar door... En op een gegeven moment was dus uh, Constant van Kerkhoven het hoofd van de hoorspelafdeling en die zei... jongen, jij doet veel te veel en het snappelwerk... dat moet je niet doen, je bent een serieuze acteur... en die kul, dat moet je allemaal niet doen. En werd hebben hem neergekeken. Ja, en toen had ik van mijn schoonmoeder een oude jaargang van De Prins... en die bladerde ik door en daar stond de heer Constant van Kerkhoven in een babypakje met uh, Cés Lasseur, <lacht> als Dionne Vijfling... En die foto, he, achter, achter een bedje, die foto heb ik toen meegenomen. En toen heb ik gezegd, ach, meneer van Kerkhove, u bent een heel groot acteur... maar u heeft toch vroeger ook wel eens uh, cabaret gedaan. Nou, toen was hij verder stil. Ik wou net zeggen, dat kon niet moeilijk nog iets. Nee. nee. Uh, de de hoorspelkern die maakte ook schoolradio en kinderenhoorspelen... Uh, daar hebben we, hoe vreemd het ook is, want Siets heeft een geweldige neus om alles op te sporen ja. wat we hebben willen. Ja. Maar daarvan hebben we niets kunnen vinden. Ach. Wel een grammofoonplaatje uit die tijd. Ja. Waarin jij met hoorspelactrice Hattie Berger een sprookje vertelt. Ach, dat is leuk. Ja, en we willen toch even een stukje laten horen van Flip van der Schaal als acteur. Overal is de filmversie van Sneeuwitje op het op video te koop... Yes. maar Flip deed het in de vijftiger jaren zo. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste van heel het land? Hij, koningin, zijt de schoonste van het hele land. Ja, dat antwoordde de spiegel dan altijd. Maar naarmate Sneeuwitje groter werd, werd ze ook mooier. En op een goede dag gaf de spiegel een heel ander antwoord. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste van heel het land? Zij, koningin, zijt wel heel schoon. Wees blij. Maar Sneeuwitje is duizendmaal schoner dan gij. Het is maar een heel kort stukje, maar meer konden we eh, op de hoogte niet van weten. Maar het is wel gek om je eigen stemmen te tijd. Ja, die heel, gek, heel gek, ja. Daar kan ik met die van denken. Ja... Um, ja. Als we naar de namen kijken met wie je allemaal hebt gewerkt... of van, vanaf het begin van je carrière... dan zitten er hele legendarische bij. Ik begin bijvoorbeeld bij Heintje Davids. Ja, ja, ja, ja. Na de oorlog, hè? Ja, en ook van acteurs Jan van Ees, Louis de Bree, Huip en Annie Mostert, Leeuwen, Perrono, Zang... Enfin, al die mensen heb ik meegewerkt. Was er niet een soort musical met Heintje Davids? ja. Die heette Hare Majesteit Heintje. En daar uh, was zij mijn moeder. Zij was koningin en ik was een, een prins die jarenlang weg was geweest. En op een gegeven moment ontmoetten ze mij dan. En de eerste voorstellingen gingen dan zo. Ach, zoon, jongen, ben je terug? En dat speelde ze dan vrij ingetogen. Maar Heintje was dus gewend om... Om, om publiek te bespelen en applaus te krijgen en gelach. Na de vijfde voorstelling werd dat zo van... Hé, hey, wie is daar nou? Hé, hey, mijn zoon, hoe is het mogelijk? Dat werd dus heel anders gespeeld. <lacht> uh, ja, ik heb het woord al genoemd, wie van de drie. Dat is uh, onverwoest bij iets eigenlijk geweest. Dat ja. hing natuurlijk aan jou voor een heel erg groot belangrijk deel. je deed met Herman Emmink, hè? Ja, maar, en, ik heb me altijd wel eens afgevraagd, ik keek altijd naar dat programma 3. Maar, Waar haalt hij toch die mensen van die zo lijken? Is het nou die of die of die? En, en, ze wisten ook al allemaal heel veel van af. Ja. En dan vraag je als leek, natuurlijk als je thuis denkt denk je: hoe heeft hij dat toch allemaal gedaan? Nou, dat heb ik altijd uitermate knap van je gevonden. Om, die, die formule, die kan nog steeds mee, hè? Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat wij die formule dus uh, gebruikt hebben, maar de, de, de invulling een beetje anders gemaakt hebben. Ik vind het namelijk altijd leuk om mensen thuis te spreken, want dan zijn ze veel vrijer. Dan ja. zitten ze in hun eigen omgeving, en niet in een studio en zo. Dus ik ging altijd naar ze toe, waardoor ik veel van Nederland gezien heb en veel van allerlei beroepen heb gehoord en, en on ondervonden hoe dat dan ging. En dan zei ik tegen die mensen, de echte dus, heb je niet twee kennissen die met je mee willen doen. Nou, die mensen waren er dus op gebrand om het niet te laten raden door het panel. Dus die gingen met die kennissen ook repeteren en doen. goede antwoorden, goeie kon antwoorden geven, konden geven. geven ja. En dat was altijd heel leuk. Vandaar dat ze zo goed ingevoerd waren. Bovendien zaten ze daar met z'n drieën met kennissen tegenover het panel... en voelden zich ook wat sterker met z'n drieën. Voor ons een enig programma, ja. <laughs> um, Luister, we willen nog eventjes u iets laten horen van Heintje Davids, ja? samen met Flip. Uh, er is een beroemd duet en u kent het allemaal, nou, ik, ik, omdat ik zoveel van je hou. Dat dat met Herman Emminkje is geloof ik. ik heb nooit met Heintje gezongen. Nee? Nee. om nee, Herman Emmink. Maar Heintje was zo'n 78 jaar. Ja. Ik dacht dat, ja, maar dat, dat doet er niet toe, dat merken we wel. Ja. Daar gaat hij. <applaus>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 in mijn ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hoor. Wat verdriet, mooi ben je niet. Het gaat vooral wanneer je kijkt, al ben ik geen plaats. Die blijft, daar moet je maar aan banen. Al zijn je kleren ook niet van satijn. En doe je niet mee aan de slanke lijn. Toch kan slechts maar een heinoe. scheiden omdat heil ik zo. Dat was Heinrich Niles met onze studiogas met Frip van der Schaai. Fout voor mij. <coughs> maar met Herman Emmink. We praten, zoals gezegd, met Flip van der Schali, die als cabaretier en hoorspelacteur bij de radio begon. Maar na vijf jaar kwam de vraag... Flip, of jij bij de AVO wilde werken. En dan vooral voor de bonte dinsdagavondtrein. Ja. Dat was in het begin, meen ik, een live programma... Maar later werd het opgenomen. Ja, ja. het werd uh, op zaterdag opgenomen en dan werd het dinsdags uitgezonden. En uh, ja, daar was ook nog een heel uh, vervelend iets bij. We hadden dat programma dus uh, op moeten nemen in Bussum... omdat de AVO-studio verbouwd werd. En dat was een beetje rommelig. En die opname die stopte ook heel vaak... Want er moesten andere dingen gebeuren. Of de microfoons moesten verzet worden. En eh, op het laatste moment was daar een verandering in. Er moest een stukje uit. En dat was op dinsdagochtend. En dat kon alleen gebeuren in de KRO-studio. Ik ga daar dus naartoe. En het bestond uit drie banden, het hele programma. En ik wist dat op het eind van de tweede band... dat stukje zat wat er uitgehaald moest worden. Dus ik zei tegen de technicus, einde van de tweede band. Ja, dat was het stukje. Dat werd veranderd. En ik zit s'avonds om vijf of acht te luisteren en... Hoor de tune en daarna uh, zeg ik zelf... ja, dat doen we er nog een keer over, hoor, want het moet wat, met wat meer applaus. Oh, enfin. nee, dat, dat ging nog een keer over. En toen kwam er een, een Belgische conferentier en die vertelde iets... en dan hoor je mij weer, ach dames en heren, zou je hier misschien wat harder willen lachen... want het is altijd wel leuk als er hard gelachen wordt. Toen bleek dus dat de verkeerde band opstond. Nou, dat duurde zes minuten, maar voor mij een hele eeuwigheid. Ja, ik ik reis, heb toen een taxi gebeld en ben spoorslags naar de KRO toegegaan. En u kunt het geloven of niet, meneer Landré, maar <laughs> daar stond bij de deur een pater met de goede banden. En die zei ja, ach, ik moest toch toevallig weg. Ja, ik heb ze maar even meegenomen, alstublieft En toen was er dus een kleine pauze. Een gramafoonplaatje, En daarna is het goede programma uitgezonden. Maar je gaat echt wel door de grond. Ja, het is ons maar één keer gebeurd, geloof ik. Dat ja? Het verkeerde band is of en dan Maar kort, en toen was het ook gauw gemerkt. Ja, ja, ja. ja. Dat is, ja ach, ik denk soms voor het publiek moet het ontzettend dwaas zijn om dit te ja, horen. Ik weet niet zo erg als we dat ja. soms denken. Nou ja, in ieder geval, uh, het werd uh, later opgenomen. dan nou waren dat elke week natuurlijk weer nieuwe grappen. Ja. ja, want voor dat programma bleef je thuis hè, voor de bonte dinsdagavondtrek. Ik hoopte het. Ja, sketches, liedjes, die konden nooit worden uitgeprobeerd. Hoe deed je dat dan? Nou, dat uh, moet artiesten toch niet prettig gevonden hebben? Nee, dat vonden ze ook niet zo prettig. Maar ja, kijk, uh, jullie hadden laatst Joop Doder in het programma. En uh, Joop Doder deed in koek en ei mee. En als hij dacht... nou. Die mop die, eh, is een beetje zo dat ze er niet om lachen. Dan had hij stiekem zijn hele script in, in, in snippertjes gescheurd. De gedeeltes die hij dus al gezegd had. En op het moment dus dat hij dacht, nu moet die lach komen... gooide hij die, die snippers in de lucht en zat dus in een regen van sneeuw. Daar lacht het publiek om en dat was dus een succes. Ja, het is een schitterende thuis... Ja. Ja, maar het was in ieder geval jouw werk om mensen te laten klappen. Ja, ook, en, ja. En ja, ja, uitzoeken. Als je weet wat, hoe dat bij de televisie gaat, nou ja, dan, dan is het nog maar in kinderen kinderen, de radio. Hoe lang zo'n zo, zo man met zo'n ding zat te wapperen dat je maar moet blijven klappen. Ja. En nog steeds schijnen er mensen te zijn die geloven dat het allemaal spontaan is. Het is natuurlijk helemaal niet, niets van spontaan. Het is gewoon, je bent eruit genodigd om te komen klappen. Punt en daar krijg je koffie voor in de pauze. Nou, er waren toen al hele grote tegenstellingen tussen de zuilen. Jij was van de Avro, Karel Prier van de Vaira, maar jullie bedachten iets om die tegenstelling bij de duizendste wonden dinsdagavondtrein te overbruggen. Nou, dat heb, heb ik eigenlijk niet bedacht, maar Karel. Het was namelijk zo dat wij op zaterdag de Bonderdinsdagavondtrein opnamen... en in de Varenstudio nam Karel de showboot op met Tom Manders. En die was net iets eerder klaar dan wij, dan wij. Op een gegeven ogenblik waren wij dus bezig met die Bonderdinsdagavondtrein. De deuren gaan open en daar komt Manders binnen... met uh, Kees de Lange en Karel Prior. En die stappen het podium op. En een hele leuke toespraak van Manders... die ons feliciteerde met de duizendste bonde dinsdagavondtrein. Kees de Lange met een paar moppen ertussendoor. En het was enig, te meer, daar het echt spontaan was. Maar ja, eh, we zonden het dinsdagavond uit. En ik kreeg dus de missieve, dit moet er allemaal uitgehaald worden. Want, eh, ja, varen mensen in een avondprogramma, dat is niet goed. Nee, nu zegt ik diep. Ja. ja. Je gelooft me niet, ik hoor het nog wel eens. Ja? Van oudere medewerkers. Ja, eigenlijk ja. voor mij. Maar goed. Uh, in die Bonte Dinsdagavondtrein, dat succesvolle programma. daar debuteerde ook Johnny Krijkamp. Ja. Daar debuteerde Rudy Karel. Ja. Het zijn nogal een paar namen. En op een gegeven moment heb jij ook Godfried Bowmans voor de Bonte Trein gevraagd. Ja wij hadden dus het programma hou je aan je woord en daar zat Godfried Bomans in en toen dacht ik wat zou het nou niet leuk zijn als in die, bonden, die avondtrein... die toch eigenlijk altijd maar joelijt was en, en plezier als daar eens een beetje leuke geestige uh, uh, man in zit die een verhaal vertelt En enfin, ik ging dus naar hem toe en um, Godfried Bomans was dus een man die ik wil niet zeggen chaotisch was, maar wel een vreemde man. Want als je daar dus binnenkwam, in de, de deur open ging... dan lag er echt een stapel post van hier tot gunder... zomaar neergekwakt in de gang. Ja. En dan zei ik, wat is dat nu? Ik mocht Godfried zeggen, wat is dat nu? Hij zei, ja, dat moet ik allemaal nog beantwoorden. Daar ligt waarschijnlijk jullie brief ook nog in. Ik zei, oh... Nou ja, ik een beetje overdonderd ging ik dus naar binnen toe. En zei, uh, dit is de bedoeling, zou het leuk zijn als u uit die bundel een verhaal vertelt. Ja, dat wilde je wel doen. Enfin, ik denk, nou, dat is allemaal prima. En, zei, en waarvoor is het eigenlijk? Toen zei ik, voor de botten die ze gaan van trein, oh, daar doe ik niet aan mee. Dus je kwam gewoon in een vicieuze cirkel te zitten. En later is dat overgenomen door Jan van Herpen. En die heeft het apart uitgezonden, die, die uh, dingen van God die Blommandsen. Ja, de, Godfried vond zoiets, zeg ik het zeggen, te plat. Ik denk het, ja. ja, ja. Zee, later heb je het woord zo gevallen. Het fameuze hou je aan je woord met Godfried gemaakt. Het befaamde koek en ei. Maar dan ga je er zo'n vijf jaar uit... omdat er inmiddels sterreclame is ingevoerd. Ja, ik moet... Hoe zit dat? Kijk, het is in mijn leven altijd zo dat ik eigenlijk wordt geleefd. Er wordt altijd tegen mij gezegd, of altijd, er werd vaak tegen mij gezegd... heb je geen zin om dat te doen, of heb je geen zin om dat te doen? En uh, vaak zei ik dan ja, omdat ik het erg leuk vond. En er was een groot reclamebureau, ik kan de naam wel noemen... want het bestaat niet meer, dat was het bureau Palm... En die begonnen met... met de oude, uh, dikke Panama. Ja, ja, die, die kent die u ook nog wel, hè? Goed, tuurlijk. Nou, dat uh, was dus zo dat ze daar uh, radioreclame en televisiereclame hadden. En ze zeiden, wil je daar bij ons komen werken voor dat medium? Toen zei ik, ja, dat is goed. En toen heb ik dat gedaan en het heeft vijf jaar geduurd. En ja, we hadden zo'n ongeveer uh, vijf uur televisie op Veronica. En uh, ook bij De Ster heel veel uh, toestanden. En uh, ja, ik vond het wel leuk, dat werk. Ja, wel moeilijk, hè? Het was moeilijk, want uh, ja, je bedenkt dan iets... bijvoorbeeld voor een glansmiddel uh, zaten mensen dus uh, bij een glim glimmende tafel... en toen dacht ik, ja, om dat nou alleen door mensen te laten zeggen... oh, het glimpt die tafel toch mooi. Het is leuk als er een hondje bij is die op die tafel uh, springt... en kijkt naar zichzelf, hè? dat je mooi om uh, zichzelf weergeeft. Af en toe nou is dat ontzettend moeilijk om zo'n hondje te vinden... Maar in Engeland zijn speciale mensen die die honden trainen. En die man is overgekomen met een hond. En die hoefde alleen maar met zijn hand iets te doen, manuaal te maken. En die hond die deed dat. Dus als hij die hand naar voren liet eh, komen, dan ging die hond naar voren. Als die hand omhoog deed, dan sprong dat hondje. En als hij zijn hand naar beneden deed, dan keek dat hondje. Dus dat was een moeilijke, maar heel goed geslaagde opname. Die man in Engeland was daarin gespecialiseerd. Enfin... We lieten dit maken bij Geesink, Joop Geesink, ja, die u ook heerlijk, heel goed heerlijk, kent. He? En u weet ook hoe dat dan was. Dan kwam de klant en dan werd voor het eerst zo'n spotje of zo'n commercial vertoond. En dan was het heel veel uh, ja, show bij Geesink altijd. Ja. Je zat dan in een zaal ja. en er was een rood licht, een groen licht en een oranje licht. En als het oranje licht dan aanging, na het rode licht en het groene ging aan, dan begon de film... En er ging er weer een knop open. Er ging er een grote wand open. Met allemaal sterren. En daar zat het buffet aan achter met drank en zo. Enfin. De klant die komt dus met zijn vrouw. Al die, manu al die dingen die gebeuren. Met, de, met die baren en het licht enzovoort. En die man zit met zijn vrouw te kijken. En wij dachten. Nou hij zal het wel leuk vinden. Maar hij zei. Uh, wil u het nog een keer laten zien? Nou wij lieten het nog een keer laten Tj zien. En toen dus zei die vrouw. Ja, nou, ik zou het toch nog graag een keer willen zien. Nou, het werd voor de derde keer vertoond. En die mensen zaten onderwijl te smiespelen. En na afloop, zei die man toen... Ja, ik vind het een heel leuk spotje, maar zou u in plaats van het kleine hondje... onze eigen hond niet willen nemen? Oh. Dus alles wat je verwacht, behalve dat. Ja, En alle kosten voor die... Ja, ja, ja, ja. ja. Opsalig. Uh, jij hebt ook nog wel eens... Problemen gehad vanwege moeilijke liedjes. met een van uh, de medewerkers van de tros. die helaas veel te vroeg overleden is. met André Meurs. Ja, het was het programma van Bob Spaak. en het was om half zes avonds. en daar kwam altijd een liedje in voor. en uh, dat moest ik dan zingen. en uh, dat was dus Heet van de Naald. want hij luisterde dus naar de sportuitslagen. de voetbaluitslagen. en André Meurs was een ontzettend handige man. die maakte daar onmiddellijk een liedje op. En eh, dan moest ik dat zingen met pianobegeleiding... onder andere van Johan Jong. U weet, dat was een hele ja, goede pianist, maar ook een organist. organist. En die zei dan tegen mij, als ik met mijn hoofd knik... dan moet je beginnen. Maar ja, een orgelman die knikt veel vaker met zijn hoofd... dan een gewone pianist. Ja. Dus ik had er geen enkel houvast aan, want die man die bleef maar knikken... En eh, de liedjes waren dus eh, niet eenvoudig, om een klein voorbeeld te geven. Het begon met, dit is de sport, de sport, de sport. Een overwinning lees je af op ieder sport. En dan kwam het uh, couplet. En het ging dan als volgt. En KFC, dat voetbalde tegen NAC. En door Smit kwam daar een extra puntje mee. En AGOVV ging zonder punt weer toen retour. Want PSV met Rijvers veegde daar dan flink de vloer. En RKZ en NOW en Ajax gingen goed. Al die vreselijke afkortingen achter elkaar. Het was bijna niet te doen. Maar ik heb één keer een W gezongen in plaats van een V. En voor de rest, het was iets van. 26 uitzendingen. Is het goed gegaan, gelukkig? Nou, dat is fantastisch. Nou, we hebben al gehoord... Uh, dat die verkeerde band is gestart. Met... Uh, ja, mag we zeggen dieptepunten in je carrière. Ja. <laughs> met de bonte trein. Toen je per taxi als een gek naar de KRO-studio ging... Wat niet verkeerd gaat, tenminste, daar zou ik me heel erg verbaasd voelen... is dat we toch nog eens even de tune willen horen van de bonte dinsdagavondrij. Ah, oh, prima. Nu tijd voor onze vaste rubriek. Maar dit waren een aantal liedjes die horen bij het spelen, zoals die vroeger op straat werden gespeeld. Over 495 straat, maar ook binnenspelletjes, is nu een dik boek verschenen. Het compleetste tot nog toe. Mevrouw Riek van der Wulp, hier in de studio aanwezig, ik heb haar vanochtend al welkom reden. U hebt dat met een aantal vriendinnen geschreven, is mij verteld, vanuit uw eigen jeugdherinneringen de jaren 40 50 in Genemuiden. Dat klopt? Ja, dat klopt. We, de IJsselacademie in Kampen en de Twente Academie in toen de tijd nog Borne... die startten een onderzoek van hoe men speelde in de provincie Overijssel in de jaren 20 in de jaren 50 en toen de tijd in de jaren 80. En uh, wij als vrijwilligers van de stichting Vrienden van Oud-Gene Muiden kregen een oproep of we daaraan mee wilden werken. En toen heb ik gedacht van dat boeit mij ontzettend. Ik uh, heb ontzettend gespeeld in mijn jeugd, heel intensief. En toen heb ik verteld aan die groep, geef mij de vijftige jaren maar. Want toen was ik kind. En zo is het eigenlijk ontstaan. En uh, ja, waar kan je dat het beste mee doen met degene waar je vroeger mee speelde. En vriendinnetjes van toen zijn nu nog mijn vriendinnen. En vandaar dat we heel veel dagen met elkaar om de tafel hebben gezeten. Om alles weer naar boven te halen. Leuk is het, toen ik in dit boek zat te bladeren. Het is een prachtig boek, Ja, Het kwam bij mij ook al aan herinneringen naar boven. Het gaat automatisch. Het ook mensen buiten genen muiden. Hè, die zullen in dit boek heel veel herkennen kennen uit hun eigen jeugd. En het is een initiatief van de IJsselacademie. Wat is dat eigenlijk, de IJsselacademie? Weet ik niet, is heel dom van me misschien. Nou, de IJsselacademie is een instituut waar uh, dus veel vrijwilligers meewerken, maar waar ook deskundigen zijn. En die IJsselacademie uh, legt vast en beschrijft uh, datgene wat belangrijk is in de hele IJsselvechtdelta. Eigenlijk van Hardenberg tot de Betse-Deventer. En dat is niet alleen uh, volkskunde, maar dat is ook uh, genealogie... en historie en dialect. Zeg, u beschrijft uh, de tijd dat een kind nog buiten kon spelen. Is er nu veel verschil tussen de spelletjes uit uw tijd... Dan zeg ik niet en uit deze tijd, want dat weet we echt wat, dat bedoel ik niet. Verschil tussen de spelletjes uit uw tijd, u hebt zelf gezegd de 50 jaren niet... En die van bijvoorbeeld de jaren 20, 30. Dat is meer mijn tijd. Ja, nou, zoals alles in beweging is, is ook het spelgedrag in beweging. En iedere generatie had weer nieuwe spelen. En er vielen weer spelen af. Uh, dat wil niet zeggen dat er uh, dan spelen verloren gaan. Want zoals het bikkelspel werd al gespeeld in de middeleeuwen. Maar uh, er kwamen ook weer nieuwe spelen bij. En iedere generatie speelde op zijn eigen manier en op zijn eigen wijze. En eigenlijk iedere stad ook, maar iedere buurt ook. hele domme vraag van mij. Uh, toen ik dat woord bikkelspel hoorde, dat, dat herinner ik me niet. Was dat en voor jongens en voor meisjes, of alleen voor meisjes of alleen voor jongens? Nou, je kan natuurlijk alleen voor mijn tijd spreken en uh, voor geen muiden. Het werd vooral gedaan door meisjes. En dan moest je een goede gladde stoep hebben en een goed stuitend balletje en vier bikkels. Maar jongens die deden niet zoveel balspelletjes. Ja, wel voetballen en slagballen ja. en trefbal. En bikkels waren beenderen. Ja, een bikkel is eigenlijk een boetje uit de hiel van een schaap. En als je dan hele kleintjes uh, gebruikte, die waren dan van een lammetje. Maar dat was veel moeilijker, omdat je bepaalde handelingen moet verrichten. Met die bal en die bikkels en met de liedje zingen. Maar dat was ook van plaats tot plaats verschillend. En ook uh, mensen uh, die nog ouder zijn dan ik vertelde, dus soms, wij deden het op die manier. En na ons, en dan bedoel ik dan die vijftiger jaren, werd er niet meer gebikkeld in Genemuiden. Ik wil niet zeggen dat er nergens meer gebikkeld werd toen. Wonderge, De kreet, want die, die beenderen van die schapen, die waren natuurlijk steenhard. De, de bikkelhard komt hier daar vandaan eigenlijk? Nou, het is met deze week je al zegt eerder van een mens over het is die man bikkelhard. Ja, nou, een bikkel waarmee gespeeld wordt, is natuurlijk heel hard. Bikkelhard. Ja, nou en niet... Iemand heeft die term, denk ik, bedacht. En wat, uh... Uh, wat ik me nou vooral herinner is. Je had een knikkertijd. Je had een toltijd. De meisjes hadden hun springtijd. Volgens mij ook Diabolo-tijd. Lagen die tijden nou vast in het seizoen? Nou, er zijn natuurlijk spelen die je niet in de zomer kan doen... omdat je daar sneeuw voor nodig hebt. En zoals kikkenvisjes vangen, dat kan je natuurlijk niet in de winter. Dat zijn spelen die zijn wel seizoengebonden. Maar die spelen die u nou noemt, um, dat ontstond spontaan. En je kon het helemaal niet voorspellen... of het nou knikkertijd of springtijd of tollertijd zou worden. Um, bijvoorbeeld wanneer er volop werd gebald... en dat werd dan intensief gedaan in alle vrije ogenblikken en iemand bracht opeens de knikkendoos of de knikkerzak mee naar school... dan hadden de volgende dag drie kinderen de knikkerzak bij zich... en smiddags was knikkertijd. En soms zaten daar maanden tussen... en soms kwam een bepaald spel weer heel snel terug. Er was geen uh, regel voor dat ontstond. En het wil ook niet zeggen dat wanneer wij in Gene Muiden uh, balden... dat dat in Zwolle en Kampen ook zo was. Dat kon volop knikkertijd zijn. Herinner jij je nog veel? Ja, het enige wat ik mij dus heel goed herinner is het spel Wie met Verlos. Dat was dus ook een uh, heel bekend spel, ja, dacht ja, ik. Ja, ja, ja. En uh, ja, je ziet ook nooit meer hoepels. Verrijk hoepelen? Ja, ja dat ja. is ook een speld. Maar dan heb je toch ook een straat voor nodig? Waar moeten de kinderen ja, dat nu is hoepelen? Waar, ja, ja, ja. ja. Hè, toch niet op de trottoirs? Nee, dat is waar. Staat natuurlijk ja. in het boek, hè? Ja, ja, Laten, ja zeker. Als u nou zegt en dat, en dat, dan dat deden wij even. Het staat allemaal in het boek, hè? 495 spellen ja, nee, die we als kind uit, gespeeld he. hebben. Mooi, het ziet er Nou, mee. goed dat je dat zegt, hoepelen. Daar was ik nooit goed in. Wel om dat ding terug te laten komen. Dat vond ja. ik altijd heel knap. Ja. Weggooien dat hij dan weer naar je toe komt. Ja, ja. Dat zijn later uh, cabaretnummers nummers. Die ja, ja, ja. zijn zekers geworden. En Diabolo, dat, dat, dat herinner ik me ook goed. Dat, dat, wie het hoogste kon gooien in de straat, dat meisje was terecht de held. Overdag. Ja, bovendak. Ik ken het niet. Ik wil niet zeggen dat het in Genemuiden niet gespeeld werd. Het oh, nee. staat niet in het boek. Want staat in het boek. Ik, staat niet in het boek, want het werd bij ons niet gespeeld. Wel jojo, -jo, maar die. Uh... Heer, met twee, twee dingen, met, met, ja. een, met een touwtje. En dat was een hoepel, dat was een je noemt je dit? kegelachtig. Ja, en, en dat ging draaien, draaien, nog harder draaien. En dan, zzit, <laughs> dan werd hij de lucht ingegooid. En dan moest je hem op dat gestrekte touw weer opvangen, ja. dat was ontzettend moeilijk. Ik ken het spel, maar het kostte natuurlijk geld en uh, wel. Ja, heel veel uh, spelen werden gespeeld met eigen gemaakt materiaal of maar gewoon uh, springspelen en waar je alleen maar een touw voor nodig ja. had. En uh, er was niet zoveel geld voorhanden nee, ja, om echt duur niet. speelgoed te kopen. Ik heb het nooit gezien. Ja, ik ken het spel wel, maar ik heb het in Gene Muiden niet nee, nee. gezien. Nee. En ja, nou dan was er ook wat verschil, natuurlijk, tussen jongens en, en, en meisjespelletjes. Daar hebben we het al even over gehad. En dat lag op school dan weer anders dan, dan, dan in de straat. Maar uh, ja, je, je, altijd, je wordt erop altijd op als je niet voor meisjes werd uitgescholden en omgekeerd misschien. En vooral op school, wanneer uh, wij met een hele rij meisjes... met een lang springtouw de ingewikkeldste springspelen deden... dan uh, deed er geen jongen mee, want dan werd je echt voor meisje uitgemaakt. Ja, nee. En dan werd je een beetje uitgelachen en je wou natuurlijk nooit... Uh, nou je ten nadelen opvallen maar s'avonds in de straat wanneer je met je eigen beschermde buurtgroepje sprongen de jongens ook wel eens mee ze konden het nooit zo goed en ze nee. konden het ook niet zo goed draaien met Ik heb nooit van die houten armen niet. maar uh, nee nou, de eerste ja. keer hadden en de tweede keer liep dat touw vast ja, ja. bij jou ook Ja hoor jij bent geen handen nee jammer goed <laughs> het was ook een meisjespelletje echt ja dat als je hierover zit te praten komt een stuk van je jeugd naar boven ja. dat is waar het tolle dat, dat vergeet ik ook nooit, de tollen met, en met een zweepje. En de tollen die het touw om de tollen ja. moest doen met een tang. En dan moest je dat ja. ding losgooien. Ja, zo over uh, ja. de schouder eigenlijk. Dat was heel moeilijk. Ja. En ik zal nooit vergeten, met zo'n zo, zo kleine tollen, met zo'n zweep, dat speelden wij in Den Haag op een brug. En mijn grootmoeder, die zei, dat moeten jullie niet op de brug spelen, kinderen. Dat echt niet. Vanwege uh, de tol, natuurlijk. Ja, daar trok je niks van aan. Dan <laughs> zei ze, pas u op met die tol. En dat ding ging het water. Dan ja. zei ze, nou. Nou. Nou. <laughs> als ze er een succes voor heeft. En dat vergeet je als kind nooit meer. Ik vergeet als oude man nog niet dat dat. Nou, nou, nou. En er ging niet tol ja, ja. in de koningin Emmergacht. Ik weet het nog. <laughs> ja, maar ik vergeet dan niet dat uh, wanneer dus een tol heel intensief gebruikt was. dan was de spijker bijna helemaal ja. opgesloten. Ja, ja. En dan zeiden ze in de Muiden. nou je op sokken. En dan mocht die afgepakt worden. En ik was zo ontzettend verknocht aan mijn tol. Ik had zo'n fijne tol en die hoorde bij me en die was van mij. En een van de jongens uit de klas en ik had hem nog uittekenen. Die pakte die tol, maar wat heb ik gevochten om mijn tol terug te krijgen. En gelukt? Het is gelukt, <laughs> ja, ja zeker. Wat geesten. Ze Al die dingen, maar we hebben het over tol en ook bikkelen. Dat is toch al veel ouder dan deze eeuw, hè? Ja, tollen en bikkelen. Uh, bikkelen deed men echt al in de middeleeuwen, vertelde ik. Zo Ja hoor, en ook in musea zie je vaak lodenbikkels en koperenbikkels. Wij deden het dan echt met die benenbikkels. En tollen, er bestaat een uh, vers van kats dat men in de kerk tolde. Huh? Ja, op de zerken. Hey. Ja, dat, ja, de kerken van nu zijn heel anders uh, ingedeeld. Natuurlijk was een grote open ruimte. En er waren ook tolverboden. Dat je in bepaalde plaatsen... Nu spreek ik niet voor Geen Muiden, maar dan mocht je niet tollen. Al, al in de nou ja, eeuwen geleden. Ook al vanwege uh, de ramen. Glas is ja, natuurlijk ontzettend dinge... duur. Ja, ja. Hè, als, als er een verkeerde slag gegeven wordt tegen een tol... dan zeilt hij een eind door de lucht... En, en ja, dan, dan kwam het tegen de ramen en die braken. En dat was natuurlijk uh, soms onoverkomelijk. En ja. wij hebben ook een benaming. Uh, wij hebben in dan alleen maar smalle straten, tenminste toen de tijd. En uh, er zijn nogal wat ruiten gesneuveld. We noemden ze dan ook glazenwippers. Glazenwippers, ja. Kinderen kunnen ook elkaar of oudere mensen behoorlijk plagen. En dat bleek dan ook weer bij bepaalde spelletjes. Uh, het spelletje Tenentrapperij. trapperij Wat hey. was dat nou? Ei, hey, ei, hey, ei, hey, tene-trapperij. Um, ja. Eigenlijk zijn plaagspelen toch ook spelen. Vaak wordt er iets goedmoedig begonnen... en later dan draait het toch wel vaak op ruzie uit. Vechten is eigenlijk ook een vorm van spelen. Het is je ook weerbaar maken voor het latere leven. Het wordt ja. echt bij het spel van een kind. Het was een heel gemeen spelletje, ei, ei, ei, trapperij. Want je stond maar zo, euh, nou ja, niet vermoedend aan de kant... en er kwam iemand en die gaf je een flinke dreun op je tenen... en die zei dan ei, ei, ei, trapperij. Een beetje een wreed spelletje. Maar ja, maar, je deed maar, het weer terug, hè? Het was een, een plaagspelletje, maar dat was dus helemaal niet vreed. Dat was een portemonnee en een touwtje. Ja. Want dat herinner ik me echt. Wat een lol je had als iemand, een meneer of een mevrouw... zich voorover bogen om die portemonnee te pakken... en een hup met touwtje weg touwtje weghalen. Vooral als speel. het een beetje donker was, wanneer is het touwtje niet ja, zagen. Ja, ja. Um, ja, u beschrijft ook de binnenspelletjes... Als we daar nog tijd voor hebben, gaan we daar straks natuurlijk ook nog over hebben. Daar hoor je natuurlijk ook zingen bij. Bij die binnenspelletjes. En dat zingen, bijvoorbeeld, drie maal drie is negen. Flip, jij bent ook de man van ieder zingt zijn eigen lied op de radio. Namelijk, zing met ons mee. Ja, ja, ja. Dat ja. heb jij het er ook gedaan. Ja, zing, zing, zing, zing met ons mee. Ja, ja, ja. Nou, ik weet niet of we echt tijd hebben om dat nu te doen. We geloven het wel. Nou, klein stukje dan. Zing met ons mee, zing, zing, zing, zing met ons mee, doe zing een liedje mee, kent u die wijsjes nog van vroeger, zing met ons mee. Oude liedjes brengen ons herinneringen, die gaan herleven door ze weer opnieuw te zingen. Niet, ZING MET ONS MEE Tja, waarom niet? Zing mee met Trusje Koopman, Sonja Oosterman, Jenny Roda, Dick Doeren en John de Mol. Die worden begeleid door de Windmolens onder leiding van Johnny Holshuizen. Wij nodigen nu allen uit en heeft u idee. Het is simpel dus, waarom niet? ZING MET ONS MEE Even een heel kort fragmentje uit het programma ZING MET ONS MEE. Ik zei het al, voor Van de Binnenspelletjes daar hoorde ook de zogenaamde tongbrekertjes bij, ja. Wat waren dat tongbrekertjes? Dus ik weet er ook een. Noemt u eens een. Nou, ik heb in mijn boek staan: uh, een tong is een bewegelijk lichaamsdeel en zal niet zo gauw breken. Maar uh, ja, die binnenspelletjes die zo op, op een avond na te eten werden gedaan, gewoon tussen de huishoudelijke karweitjes door, waren vaak raadsels en tongbrekers. En uh, ja. Soms waren ze een beetje dubbelzinnig. Probeerde je de ander een beetje uh, in de war te maken. Ja. Je moet heel snel achter elkaar uh, een zeg, bepaalde trek... tekst... Ik ja. um, Wij Witte Wijven willen wel wollen wanten wassen. Wisten wij waar warm water was? Wisten wij waar warm water was? Wilden wij Witte Wijven wel wollen wanten wassen? <laughs> Applaus. <laughs> Ik heb erop geoefend. <laughs> Ja, en zo zijn, zijn er verschillende. Ja, want ik vertelde gisteren aan Siets. Ik had er een in mijn jeugd. En het was de kok snijd recht en de meid snijd scheef. Ja. Nou, dat ja. eindigde altijd verkeerd, ja. Ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> maar het was wel leuk. En Amsterdam, dat wist hij echt niet. Amsterdam, die grote stad. Met hoeveel letters spel je dat? Dat is een raadsel, hè? Het ja. is dus geen tongbreker. Nee, dat is een raadseltje. Dat was er ook bij in de binnenspelletjes. En Siets, echt dan is er Amsterdam. <laughs> Dan is het negen. Ik zei, nee, drie? Drie? Ja, Amsterdam, die grote stad. Met hoeveel letters spel je dat? Je dat wist hij niet. Er zijn natuurlijk x raadseltjes geweest. Hè. Uh, Flip, jij hebt heel veel tv-spelletjes gedaan. Uh, ja. Zijn dat niet vaak varianten op, op, op al bestaande spelletjes? Ja, zeker. Dat lijkt mij wel, hoor. Ja, er waren een heleboel varianten op... Uh allerlei uh, bekende spelletjes. Ik, ik kan nou zo gauw niet iets noemen, maar... Nee, ik uh, begrijp je het best. Uh, ja, dat is inderdaad waar. Er werd natuurlijk behoorlijk gejat. Ja. Zo onlangs, dus Men en... ging dan even naar Amerika en kwam weer met allerlei Heerlijk. spelen terug. Voor televisie dan. Uh, mevrouw van der Wulp, ja, ik vind het jammer... maar dat ligt aan mij. De spelletjes die u beschrijft in uw boek... die zijn voor de kinderen van nu... vaak verdrongen door de, de televisiespelletjes... Ja, en niet alleen uh, de televisiespelletjes, maar ook al het mechanische speelgoed. Ja, dat, yes. ja, ja en, en, en de computerspelen. Ja, dat bedoel ik vooral. Ja, toen ik uh, een paar maanden geleden een uh, televisieuitzending zag voor kinderen... en ik hoorde dat daar een jongetje was die negen uur per dag achter de computer zit. En uh, dat beklemde me gewoon. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat, uh, dat kind moet toch ook zich anders ontwikkelen dan alleen maar naar zo'n scherp kijken. Ja. En dat is natuurlijk wel erg extreem. Dat zal niet iedereen... Uh Ieder kind zal niet zo lang voor de computer zitten... maar het is op het ogenblik uh, wordt er wel minder gespeeld. Ja. En wanneer ik dus mijn 495 spelen die ik heb verzameld nakijk... dan denk ik niet meer dat er nog 100 zijn... die nu nog gedaan worden in deze tijd. Maar nee, dat kind, weet ik ook. Ja, Het kind heeft ook een ander leefprogramma. Het moet veel meer dan dat wij moesten in onze jeugd. Het heeft een heel programma, bijvoorbeeld zwemles... en naar ballet en naar clubs. En ze hebben ook niet zo de ruimte. Nee, dat is de ja. grote. Wij in ons kleine stadje Geen Muiden zijn wel uh, opgegroeid in een uh, Eldorado, wat spelen ja. betreft. Met, met ook, ook de weilanden eromheen. We trokken ook heel ver de, vaak de weilanden in, want slootjes springen. En wat ik al zei, uh, kikkervisjes vangen, en bloemen plukken, ja. en hutten bouwen. Dat kon ook allemaal. De ruimte is er nu ook niet meer. De nee. koningin is er toch geweest, hè, toen de, jullie al die tapijten neer ja, hebben gelegd. Ja, ja. Toen zag je het uit de lucht, hoe lang die straten waren. Het ja, ja. is het enige stadje, hoor. Ja, dat Kun je het toen ook. nog zien? Ja. Ja. Nou, bij leuk. al die 10.000 mensen bleef de koningin net bij mij stilstaan. staan ging met oh, mij ja? praten. Ja, is leuk. Ik zat er toen mutsen te plooien. mutsen. Ja, dat zijn dingen die je niet gauw vergeten. Maar nee, Flip, nog even aan jou vragen. Toen jij lang bij de FUT was, ben je gevraagd om kandidaten te begeleiden. Ja. Bijvoorbeeld bij uh, Ron om handstedens Honeymoon-Quiz. Ja. Wat voor tips gaf jij nou aan kandidaten? Nou, ik uh, kan alleen maar zeggen dat het, dat het mij zeer goed beviel. En die kandidaten ook. Door, uh, als ik ze uitgelegd had wat de bedoeling was. Dus niet uh, met je kin omhoog tegen de camera praten. Want dan zien ze alleen de onderkant van je gezicht. En. Uh, dan liet ik ze iets doen, we namen dat op... en dan gingen we met z'n vijven, want het waren meestal vijf kandidaten... naar elkaar kijken. Dus ze zagen ook de fouten van anderen... ze zagen daardoor automatisch de fouten van zichzelf... en zorgden wel dat ze van die slechte gewoonten eventueel afkwamen. Ja. Dat was wel makkelijk. Lachen, dat is belangrijk bij jou natuurlijk. Ja. Zij, jij hebt met Fieke, met mijn dochter... heb je ook nog de kandidaat de begeleiding gedaan voor Sweetheart. Ja. Bram van de Tros. Ja. De, daarbij kenden de paren elkaar niet van tevoren. Nee. Maar in één geval zijn ze toch wel samen op reis gegaan. Ja, die kwamen smiddags, die twee mensen. En die kennen uh, elkaar niet, ze aan elkaar voor het eerst. En de volgende dag kwam er een hele leuke kaart uit Oostende. Toen waren ze meteen doorgereisd na de opname. <laughs> Dus dat, dat was, was Duidelijk liefst op de eerste keer. Ja, heel duidelijk. Dat, dat, dat kan niet anders. Ja. Ja, mevrouw van der Wulf, uw boek... Het ligt hier nog steeds voor, mijn luisteraars. Was binnen één week uitverkocht. Ja? Nou, bijna uitverkocht. Nou, maar niet ja, wel. Het dat... is nog niet zo lang uit. Nog maar uh, tien dagen. Maar er dan zijn, dan inderdaad, het... er zijn niet, zijn niet veel exemplaren meer voorhanden. Oh. Maar heel veel mensen... Uh, uh, herkennen er iets in van vroeger. Maar er zijn ook jonge gezinnen die het echt ook willen hebben voor hun kinderen. Ja, ja, dat ja. ze echt willen doorgeven dat er nog wel iets anders is... als alleen de televisie en de computer spelen. Uh, en dan hoop ik dat er mee gewerkt wordt uiteraard. Het, het, het boek is ook op de scholen aangeslagen, heb ik begrepen. Nou, er is één school, die is erop ingesprongen... en die heeft uh, verschillende spelen uit het boek uh, onder handen genomen. En die kinderen zijn gaan spelen en ook wat kringspelen gedaan. En ik las pas in de krant dat men uh, op de scholen inderdaad... de oude spelen wil laten spelen uh, die wij in onze tijd deden. Dus het ja, dus is een beetje ja. terugkijken inderdaad naar die 40 en 50 jaren. ja. ja. Nou, mevrouw, ik dank u zeer dat u naar de stuur bent gekomen. Ik wens u verder uiteraard nog even succes. Ik dank ook de club van de Schalli dat hij hier is gekomen. U hebt geluisterd naar oud? Wat oud! De duvel is oud! U hoorde Joop Landree, Riek van der Wulp en Flip van der Schali in een aflevering van De Duvel is Oud, eerder uitgezonden in 1994. Zo'n boek trouwens met kinderspelletjes van Riek van der Wulp... mag opnieuw verschijnen en zou bijna verplichte kost moeten worden... na constatering dat kinderen en jongeren ernstig verslaafd kunnen raken aan online gamen. Hup naar buiten en gewoon die straat op het hele weekend ravotten in de frisse. En dit weekend volgens mij ook een beetje regenachtige buitenlucht. Ik kan er zelf ook een voorbeeld aan nemen. Flip van der Schali, striptekenaar, acteur en presentator, de hoofdgast in deze bijdrage van de Tros, werd geboren op 16 mei 1923. Hij overleed in april 1999 op 75-jarige leeftijd. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via onze site. Dat is www.nachtvluchten.fm. En daar staan alle contactmogelijkheden. U kunt ook direct mailen. Dat adres is nachtvluchten-omroepmax.nl. Schrijven kan naar postbus 518-1200. Alpha Mike in Hilversum. Dus postbus 518, 1200 Alpha Mike in Hilversum. Onze programmering die kunt u zien op teletekspagina 331... of ook weer op nachtvluchten.fm. Heel af en toe hebben we nog even tijd voor de gesloten envelop. We krijgen van verschillende muziekmaatschappijen cd's toegestuurd... En uh, dat zijn dan cd's met zojuist uitgekomen nummers. We kiezen er één uit zonder te weten wat erin zit... en maken deze live in de uitzending open. En we laten ons eenvoudigweg verrassen. Ik heb er hier een eentje. En op de voorkant staat, dat zal ik even melden... Monkey Man Originals. Brons Mademoiselle staat er afgedrukt. Overigens niet naar het juiste adres verstuurd. Dit is de oude adres, maar het is toch binnengekomen. Naast dat brons mademoiselle staat een foto van twee prachtige damesbeentjes... in lange gestreepte kousen of lange sokken. Ik maak hem even open en dan vraag ik technicus Bart Schultz natuurlijk om even de cd op te komen halen. Dat is in een hoesje met hetzelfde plaatje als aan de buitenkant van de envelop. Brons mademoiselle, ik zeg het nog een keer. In deze envelop... Vind je, ja, Bart, je mag hem even meenemen en zometeen gewoon simpelweg starten. Oké, okay, ja. Yeah. Dank je wel alvast. Ik zal even het persbericht voorlezen. In deze envelop vind je de nieuwe single Mademoiselle van de Vlaamse groep Brons. Een zevenpersoonsband die uitblinkt in vrolijke melancholie. En deze voortbrengt in een eigen tijdse mix van opzwepende volkschanson en pop. Zanger Geert van Loffelt is een even charmante als een charismatische frontman met een... Uh, energieke bent hun inmiddels geroemde live shows eindigen stevast in een feestje. Dat moeten we ook hier hebben bij Nachtvluchten. Ik kijk even of de techniek klaar is. Hier komt mademoiselle. Waar ik ben, het lijkt wel dromen van een plaats die ik helemaal niet ken. Wat het waard was, dat zal blijken als ik wakker word vandaag. Hey, ben ik hier de enige die het raar vindt als je vraagt. Parlez-vous français, mademoiselle, moi je sais que vous voulez. Jolie, la vie est belle, excusez-moi, tu veux danser. Ik loop verloren, kan je me vertellen hoe en wat? Het lijkt wel dromen van een plaats die ik helemaal vergat. Of het waar is, dat zal blijken als je wakker wordt vandaag. Ou oh, ben ik hier de enige die raar vind vraagt? Parlez-vous français, Mademoiselle? Je regarde dans tes yeux. T'es jolie, la vie est belle, et moi je suis dangereux. En ik zeg oh oh oh yeah.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 Français mademoiselle moi je sais que vous voulez tes jolies la vie est belle excusez moi tu veux danser parlez vous français mademoiselle je regarde dans tes yeux tes jolies la vie est belle et moi je suis dangereuse mademoiselle van de Vlaamse groep Brons wat een lekker vrolijk nummer. Een uh, mooi uh, zomersnummer zelfs. Mademoiselle zelf getiteld en inderdaad zojuist uitgekomen. Dat eh, was het dan voor dit uur in ieder geval. Want het is 45 seconden voor vijf. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. Vrijdag de 13e was het gisteren. En ik hoop dat het voor Ilse de Lange juist een heel gelukvolle dag is geweest. En een mooi begin van een nieuw levensjaar. Ze vierde namelijk haar 34 e verjaardag. En we horen van haar zometeen in het volgende uur. Graag tot dan.